Bommel. Hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner. In de bewerking van Peter Tenel. Roos Ouwehand vertelt de pronen. Het nu volgende hoorspel gaat over de pronen. Die doen na en praten na. Voor de aardigheid heb ik hier zo'n zo proon. proon. Ik ben geen proon. Jij bent. Jij proon. Nee, ik ben de omroeper. Dat is mijn microfoon. Mijn roepofoon. Niet waar? Blijf af. Afblijf. Laat los. los. Voordat de rivier de Drens in de zee uitkomt, splitst hij zich in smalle stroompjes die zich door de miservlakte kronkelen. Dat is dan ook een vochtig gebied, vol plassen en poelen, waar men vreemde levensvormen kan aantreffen. In de zomertijd wordt het wel eens bezocht door natuuronderzoekers, maar die verdwijnen om gezondheidsredenen wanneer de herfst komt. Dan hangen er kille nevels over de zwinnen en de zwarte bergen in het zuiden zijn meestal door mist aan het oog ontrokken. Op een schrale dag in november woei een ruimende wind van de zee... zodat de zon van tijd tot tijd door de wolken brak. Voor het eerst sinds weken was de ruïne van het kasteel Dram boven de dampen zichtbaar. Maar het licht was bleek en vreugdeloos en gaf slechts weinig warmte. Toch heilzaam voor een arme oude man. Te veel zon ontkalk te knoken. Wat jij, Gor? Ach. Schaduw op je pad. De wind is noord. En de maan is vol. Vandaag moet het lukken. We hebben een mooie vangst, meneertje. Terra lapsus, zoals de oude boeken het voorschrijven. Nu nog wat aqua per nervus narem, en dan naar huis om aan het werk te gaan. Hokus Pas, een magister in de zwarte kunsten... had zijn intrek in de ruïne genomen... om daar zijn vreemde bezigheden te verrichten. Trek wat harder aan die balg, Gor. Het vuur moet brullen. Dat verdampt water. En het verdikte lapidox. Harder, hoor. Zo is het al genoeg. Roon terwil. Dat ziet er prachtig uit. Nu laten koelen in de noordenwind op de vruchtbare Terra Dat ga ik, zwakke oude man, zelf doen. En jij, jij gaat verder, hoor. Vul de pot en blaas de vlammen aan. En denk erom, het gaat om de kwantiteit en niet om de kwaliteit. Heer Bommel, die zich in deze tijd van het jaar bij het haardvuur pleegt op te houden, klaagde sinds een poosje over zitkrampen en hoofdzuizingen. De behandelende geneesheer had een beweging in de frisse buitenlucht voorgeschreven. En daarom horen we hem hier per cano over de Drinks varen. Het harde werken heeft toch zijn goede kanten, jonge vriend. Dat vergeet men wel eens als heer van stand. Ik geloof toch niet dat dit de bedoeling is. Ja. We gaan met de stroom mee. We hebben ja. de wind in de rug. En u, u beweegt helemaal niet. Ik vraag me af hoe we straks weer terug moeten komen. Ja, oh, geen nood. De strijd tegen de elementen doet mijn spieren zwellen... en ik voel me met de minuut krachtiger worden. De terugtocht zal een peulenschilletje zijn. Let op mijn woorden. Hij depte zijn pagaai voorzichtig in het water en gaf er een rukje aan. Dat had hij beter niet kunnen doen. Want op die plek maakte de drens een scherpe bocht tussen enkele rotspunten door. En omdat het vaartuigje daar in een stroomversnelling terechtkwam... verstoorde die beweging het wankele evenwicht. Oh, hey Olly! Hey, Oli! Oh. De kaal zwiekte rond en Tompoes sloeg overboord, terwijl Heer Bommel achterover op de smalle bodem viel. Stuurloos schoot het vaartuigje nu tussen de rotspieken door, terwijl de ledematen van Heer Bommel wanordelijk boven de boorden zichtbaar waren. Pooh. Ik heb geluk gehad dat de oever zo dichtbij was. Maar voor heer Olli ziet het er niet zo best uit. Hij is zijn pagaai kwijtgeraakt en de drens vertakt hij zich in allemaal kleine wilde stroompjes. Wie weet wat er met hem gebeurt. Hé, hey. Hey, daar heb je P. Pastinakel. Uh, dag P. Um, heer Bommel is in moeilijkheden geraakt in een kano. Weet jij misschien... Nee, ik weet niks hm? van kanen. En ik ben veel te laat met tipsen. Het dreigt een pronoplaag, daar komt het van. Die helpt alle groensel na de verturfing, want het zijn vraters. Kijk, daar zijn er weer een paar. Een paar bolle, kleine figuurtjes klommen geruisloos uit het water op de oever. Ze liepen voort zonder aandacht aan de toeschouwers te schenken. Maar bij een groepje planten bleven ze staan... en een trek van afgrijzen verscheen op hun onbetekenende gezichtjes. Ah, die groenzels zijn winterharde varsels. Daar houden Prono niet van. Ze zijn bang voor vars... Het lijkt me knolrapen. Zoals je zegt. Hm? Ik heb ze hier gegrond, want dit schijnt de plek te zijn waar ze landen. Maar het helpt niet veel, omdat er steeds meer pronen komen. Het wordt een kwel. Uh, uh. Ze zijn zo krokig als kweldera. Ik zou de hele grond hier vol moeten zetten met varsels. Maar ik kan niet langer klijven, want er zit kleum in de lucht. Hm. Vreemde wezentjes. Als ik P goed heb begrepen, zijn ze gevaarlijk. Maar ze zien er nogal goed uit. Maar op het ogenblik ben ik meer bezorgd voor heer Olly. Die moet al een heel eind weg zijn, als hij tenminste niet verdronken is. Maar gelukkig was dat niet het geval. Heer Bommel zat nog steeds in de wild voortzuizende kano... en hij had de handen voor het gezicht geslagen om de rotspieken niet te hoeven zien. Oh, hoe oh, oh, vreselijk is dit alles! Frisse bewegingen de buitenlucht, zei die dokter tegen Ach, wat weet zo'n arts van de dieren, gezondheid van een heer? Oh, oh, oh. oh, dit zal mijn einde zijn, dat voel ik. En ja, er was nog zoveel dat ik had willen doen. Bij het krappelde haardvuur bedoel ik. In stilte Oh, oh, oh. oh, oh. Waar ben ik? Waar, waar, wat is dat? Ik, ik, ik, ik lig in, in de, de dril. Kikkerdril bedoel ik. Uh. Huh. Hij zweeg. Want huh? op dat moment sprong er een glibberig bolletje open van de dril waarin hij terecht was gekomen. Huh? En een wit, vormloos huh? figuurtje kwam naar buiten gekropen. Een huh? giezel. Huh? Dat, dat moet een engeling zijn. Huh? Een giezel. Een engeling. Oh, ja. Dat is een belediging. Hier sta ik, een aangespoelde schipbreukeling, die steun behoeft. En in plaats van een helpende hand krijg ik scheldwoorden naar mijn hoofd geslingerd. Schaam jij je niet? Een indringer. Een spion. Die een arme oude man komt begluren. Pak dan op zijn pad! Scheldwoorden naar mijn hoofd. Een belediging. Maar... maar... Maar dat is het toppuntje. Je verdraait mijn woorden. Je draait, bedoel ik. Want ik zei wat jij zei, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat aardig. Wat prettig. Dat je het zo goed met mijn pronen kunt vinden, meneertje. Vind je ze niet leuk? Leuk? Het zijn ongemanierde vleugels. Ik, ik, ik ben een koude, natte schipreukeling en deze engelingen beledigen me in plaats van hulp te bieden. Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom. Nou, zegt Sartre. Ze schelden niet. Ze gaat alleen maar na. Want ze zijn erg plooibare. Dus, dus jij bent een schipbreukeling, hè? Ja. Koud en nat, hè? Kom mee, meneertje. Op die heuvel ligt mijn kasteel, dralm. En daar kun je rust en onderdak krijgen om te bekomen. Kijk alleen niet naar de rommel. Ik ben Hokus Pas, een arme magister in de zwarte kunsten... en ik krijg niet veel steun van de regering. <lacht> maar toch heb ik daar mijn pronen kunnen ontwikkelen. Het, het tocht hier in uw kasteel en overal lopen pronen... het lijkt mij een laagstaande levensvorm toe, als u begrijpt wat ik bedoel. Een gepraat staat me tegen... Koko, het was moeilijk genoeg om ze praatvermogen te geven. Maar een eigen mening hebben ze niet. Ze hebben geen ruggengraat, snap je wel? Mm. Een laagstaand. Hokus Pas wees op de muur en heer Olly keek verbaasd naar een proom die rechtstandig tegen de oude stenen opliep. Zuigvoetjes. Ja, dan kunnen ze zich gemakkelijk verhogen. Uh, <laughs> op de zoldering zijn ze erg hoogstaand, meneertje. Ja, ja, het valt me op hoe ze op je lijken. Nee. Ik lijk op je hoog staand. Genoeg gepraat. Hoogstaand. Moet weer eens aan het werk. Maar hier binnen kun je lekker opdrogen en uitrusten, meneertje. Lekker uitrusten. Waar? Het is hier wel erg kaal, bedoel ik. Kom, kom, kom, kom, kom, kom. kom En dat bankje dan? Ga toch oh. zitten? Zou je goed doen? En je hebt hier nog gezelschap ook. Kijk maar eens op het plafond. <oog> <tolig> ze vallen hier uit de lucht. <tolig> Schrik maar niet. Ze kunnen zich geen pijn doen, want ze hebben een dikke huid. Het is merkwaardig. Hoe ze op je lijken. En bovendien hechten ze zich sterk aan iemand. Dat laatste was waar. Want toen heer Olly trachtte de proon van zijn hoofd te trekken... merkte hij dat het ventje een grote kleefkracht had. Ik hoop dat het hechten wederzijds is, meneer. Dan zal je niet zo eenzaam hebben in deze kamer. Hier moet je blijven. Want ik heb een hekel aan pottenkijkers... bij het prepareren van de erten die de pronen als hersens hebben... Ze lijken nou eenmaal op jouw bommel. Ja, ze vormen een prachtig volk dat binnenkort de aarde zal bedekken. Maar het is hard werken, omdat de kwaliteit belangrijk is. Ze lossen namelijk na korte tijd in de lucht op en ze laten niets na. Ja, de gelijkenis is zelfs zorgelijk. Oh, ik wil je weg, Lampen er langs zich. ik wil weg. Hier, moet je blijven Indringers en spionnen lossen hier vanzelf op En laten niets na wat een arme oude man kan hinderen Maar vervelen hoef je je niet Hoe oh, vreselijk is dit alles Nat en verkleumd opgesloten in een omgeving Waar ieder ogenblik een engeling in mijn haar kan vallen En nergens hulp En nergens hulp Nee, zeg dat wel ook Tom Poes heeft me in de steek gelaten toen ik eenzaam een boot de rivier afstuurde. En nu los ik vanzelf op zonder iets na te laten. Ja, ik voelde direct al dat mij hier iets ellendigs boven het hoofd ging. Tom Poes was natuurlijk helemaal niet van plan om heer Bommel in de steek te laten. Hij had zich naar Bommelstein gehaast om de oude schicht te halen. En nu reed hij zoekend langs de oever van de Drens naar de plaats waar de rivier zich begon te vertakken. Hmm. Het zal niet meevallen. De delta is een vochtig gebied waar geen wegen zijn. En ik weet niet in welke rivierarm heer Olly is gedreven. Als ik ze allemaal te voet moet volgen, red ik het nooit voordat het donker wordt. En bovendien is er ook nog een kans dat hij in zee is gespoeld. Ho. Oh. De schicht slipt weg in de modder. Ik kan beter stoppen en wachten tot het app wordt. Hm... Een akelige buurt. Waar kan heer Olly wezen? Gelukkig is het vloed, zodat hij niet in de zee geraakt kan zijn. Maar verder is het haast onbegonnen werk met al die zijriviertjes. En onbewoond is het hier ook. Het enige gebouw is die ruïne, waar al die kraaien zo tekeer gaan. Het is hier een bende. Overal lopen met pronen mij, arme oude man voor de voeten. In plaats van het volle leven in te gaan. Dat gaat niet, Gor. Hun bestaan is kort. Straks lossen ze op voordat ze zich nuttig hebben gemaakt. Vooruit aan het werk, luiaard. Ze moeten de rivier in. Stroom opwaarts naar de stad. Schiet op. Riksug. De pronen zitten zelfs in het hok waar ik bommel heb opgesloten. Ze denken dat het leven een pretje is... in zo'n gezellige beschutte ruimte. Daaruit met ze... Veeg ze de rivier in om een nuttig lid van de maatschappij te worden. Ha, ha, ha! Ah, eindelijk. Ik wens me te beklagen over de behandeling. Ik, uh... oh, Ik ben zeker in het buitenland geraakt. Achter het gordijn, als men begrijpt wat ik bedoel. Ik wil mijn advocaat opbellen. De consul spreekt, bedoel ik. Of de directeur. Men kan een heer niet tegen zijn wil opsluiten. Vooral omdat er niets bewezen is. En deze ruimte is gevaarlijk voor iemand met een tegenstel. Ik, ik wil eruit. Nee, nee, nee. Ho, ho, ho, houd. U, u veegt de vloer met me aan. Dat is geen behandeling voor iemand van mijn stand. Ik wil... Ik wil rechts! Hier is het. Oh, hoe vreselijk is dit alles. Hulpeloos overgeleverd aan de genade van een borstelende dwangarbeider. Oh, wat moet er van mij worden? Tijd om daarover na te denken kreeg hij niet. Onvermoeibaar bleef de dwerg achteren met zijn veger in de weer, zoals hem door de oude pas was opgedragen. <packst yesterday> En omdat het ventje een bekwaam ambachtsman was, schuierde hij de massa in de richting van de rivier... zonder dat er ook maar één proon aan zijn aandacht ontsnapte. Bij de oever aangekomen stortte de hele menigte zich te water en begon door instinct gedreven stroomopwaarts te zwemmen. Oh, maar wacht, wacht, wacht, Wat denkt u wel? Ik, ik ben toch geen proon? Oh. Ah, geen spoor van heer Olly. Ik kan maar beter terugkeren. Maar wacht. Dat zijn de rare figuurtjes waar ik peepast die nakel mee bezig zag. Pronen, noemde hij ze. Maar dit is een hele massa. En ze zwemmen allemaal in de richting van de stad. Ah, hm? Ik hou er niet ik Oh, Ik de, de <laughs> dus kan ik niet hey. Het is zo Oeh. Heer Olly. Ja. Gelukkig. Hierheen! Pak deze tak! Ja, ik wil, zeg! Ja. Ja, ik wil daar. Het, het is in orde, hoor. U bent haast op de kant. Die is hier laag. U moet zo gauw mogelijk naar huis. En het weer zou u zo gemakkelijk kou kunnen vatten met die natte jas. Kom, kom mee. De oude schicht staat hier niet ver vandaan. En gelukkig is het weer app, zodat u nu op het droge staat. Oh, heel vreselijk. Het is ja. allemaal heel heel vreselijk. Ja. Maar ja. nu bent u veilig. Ja. En waarom bent u eigenlijk gaan zwemmen in plaats van aan land te klimmen? <totstuk> aan land? Hm? Je moest eens dus weten. In vocht en, en tussen pronen in een akelige rol waar ik met een bezem ben uitgeveegd. Dat begrijp ik niet. Wat is er met uw boot gebeurd? Ja. Hoe kwam u in een hol met pronen? Ja. En waarom zwom u? Vragen, ja, altijd maar vragen. En dat terwijl ik. oh, zoek! En dat terwijl ik bezig ben door een lelijke verkoudheid om het leven te komen. Oh, zoek! Ik ben heel lelijk behandeld, bedoel ik. Het is heel betreurenswaardig. Drinkt u maar gauw op, heer Olivier, dat is goed tegen de kwade dampen dokter schrijft beweging in de frisse buitenlucht voor. Het lijkt me dat u hebt overdreven met uw goedvinden. De jonge heer zei dat u in de rivier aan het zwemmen was. Tegen de stroom op, als ik hem goed begrepen heb. Hoe kwam u daar zo toe, als ik zo ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat deed? Ik. Dat, dat deed ik, omdat iedereen het deed. Iedereen? De, de, de, de proden bedoel ik, maar daar, daar wil ik niets meer over horen. Ha, ha, ha, ha, ha. <truim> Heel waardig. Ik zal een nieuwe citroenkwast voor u maken. Hoogst onaangenaam. Dat heeft men nu van onbesuist bad genot. Het is hier Olivier lelijk in het gestel getrokken. En dat betekent maar weer zorgen voor het personeel, als het met mij toestaat. Wie kan dat zijn op dit uur van de nacht? Niemand. En niemand met u goed vinden. Het was waarschijnlijk een vergissing. Drink je ja. maar gauw op, want ik ben bang dat de koude een weinig in de drank geslagen is. Oh, ook dat nog. Niemand denkt aan mijn tegenstel. Het is heel vreselijk. Het moet een ongepaste grap zijn, maar dit keer zal ik de schuldige betrappen als ik zo vrij mag willen. Is toch niet gewoon. Als knaap gaf ik me wel eens over aan een belletje trekken. Maar dit is een drukknop. Doe doordat... Nee. Dit gaat te ver. Dit gaat werkelijk te ver als het mij toestaat. Wat gebeurt er toch? Dat voortdurende openmaken moet afgelopen zijn, Joost. Al die koude lucht die je binnenlaat, Zou eens mijn einde kunnen wezen. Na alles wat er gebeurd is. Huh? Huh? Huh? Huh? Oh, Gezondheid. De nieuwe bel. Het zal een storing zijn in het elektriciteitsnet met uw welnemen. Oh. Het leven van een heer is niet gemakkelijk. Niemand begrijpt hem. En zelfs in zijn eigen huis wordt hij door het gebel van niemand gestoord. En toch is hij eenzaam. Het leven is niet gemakkelijk. Het leven huh? van een heer. Huh? Hij is eenzaam. Oh. Dat zijn de engelingen die ik vandaag ontmoet heb. Maar ze zijn lang zo eng niet als ik dacht. Zelden heb ik verstandiger taal gehoord. Uh, oh, en aanhankelijk zijn ze ook. Oh, stel je voor, ze zijn achter me aangezwommen. En nu zijn ze hier al weet ik kan ook niet hoe ze binnengekomen zijn. Waar zijn het misschien die aanbelden. Aanhankelijk gezwommen. Dat is precies wat ik bedoel. Die onaangename oude heer zei vanmorgen dat jullie plooibaar waren... en ook dat jullie op mij lijken. Zou dat waar zijn? Plooibaar op een heer lijken? Ja. Dat is wat ik bedoel. Nou, misschien uh, kan ik iets van jullie maken. Dat lijkt me een mooie taak toe. Ga zitten. Dan zullen we eens zien hoe we het aanpakken... Jullie hebben een scherp verstand, dat heb ik wel gemerkt. Maar dat is niet genoeg. De maatschappij is moeilijk en men dient te weten hoe men zich gedragen moet. Dat zei mijn goede vader altijd. En daar moeten jullie aan houden. Uh, hebben jullie al wat geleerd van die vreemde oude heer? En uh, uh, Wacht even, hoe hij jullie? En Een hmm? huh? huh? Er zijn meer medeklinkers dan klinkers in het alfabet. Geleerd van oude heer. Oh. Wat betekent het? Uh. Gewoon, er zijn meer medeklinkers dan klinkers uh, in het alfabet. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Nu hoor het toch duidelijk hier, ja, Olivier, spreken. Het praat wel meer in zichzelf, maar dit is niet gewoon. Zou hij gestoord zijn door dat koude bad tegen de stroom in? Schort er iets aan, als ik zo vrij mag zijn, Olivier? Ach, altijd storingen. En net wanneer men een goed gesprek heeft, vol geestelijke diepte. Ga liever naar bed, Joost. Toen de kruidenier Grootgrut de volgende dag zijn wekelijkse bestelling kwam afleveren... maakte Joost hem deelgenoot van zijn zorgen. Het gaat niet zo goed met heer Olivier. Hij praat steeds maar in zichzelf. Hele redenvoeringen houdt hij, als ik zo vrij mag zijn over een nobel voorbeeld en goed doen in stilte... en meer van die ouderwetse malligheid. Hij gaat Holland achteruit met uw bel nemen. Dat is jammer. En dat van zo'n goede klant. Tut, tut, tut, tut. Waarom gaat hij niet eens naar een zenuwen, dokter? Tegenwoordig kunnen ze veel doen, heb ik me laten vertellen. Een dokter? Daar zit iets in. Maar u weet hoe hij tegenover zielkundige staat. Hij gelooft er niet in, wanneer ik zo afstrand mag wezen... Vooral niet wanneer hij geestelijk ontregeld is. Maar ik zal er toch eens voorzichtig op aandringen... want dat inwendige gepraat is nu al de hele morgen aan de gang. De zenuwen slaan me op de maag als u me toestaat. Inderdaad was heer Bommel al uren met zijn lessen bezig. Hij ijsbeerde door zijn studeervertrek... terwijl hij op langzame, duidelijke toon... het groepje pronen onderwees dat hem volgde. Want de ventjes waren begonnen te vragen en gunden hem geen rust... Oh, het, het wordt me te veel. Ik, ik ben een heer met een grote algemene ontwikkeling, dat, dat weet iedereen. Maar nu ga ik een beetje de tuin in om ongestoord over diepere dingen na te denken. Er kon wel eens sneeuw komen, maar de dokter heeft me beweging in de frisse lucht voorgeschreven en daar houd ik mij aan. Vooral omdat die pronen meer vragen dan een heer kan beantwoorden. Wanneer gaat een heer goed doen? Waarom in stilte? Ja, maar... Wanneer gaat die kwaad me uh, Wat is kwaad? Uh, ga naar huis. Ik, uh, ik, ik moet denken. Een heer doet niets. Hij loopt maar een beetje. En eet. Maakt dat jullie wegkomen. Vart, ik wil rust hebben. Ruggegaatloze dikhuiden. Als ik niet opaas, gaan jullie me in de haren zitten. Schort er iets aan met uw goedvinden? Ja, uh, het zijn die witte engerlingen. Ze laten me niet met rust... Hoe heb ik ooit kunnen denken dat ze op me leken? Dat weet ik niet. Maar als ik zo vrij mag zijn... zou ik eens naar een hoofdarts gaan. Een arts? Waarom? Ik heb last van broden die me achtervolgen. En praten maar, en praten maar. Laat hem maar niet met rust, geen ogenblik. Wat kan een dokter daaraan doen? Het zijn de zenuwen met u goedvinden. En daar bestaan tegenwoordig... heel merkwaardige geneeswijzen voor. U moet zoiets niet verwaarlozen, heer Olivier. U hebt al twee keer... uw eten laten staan en dat is zorgelijk voor het verval van krachten waar u voor op moet passen. Ja, maar dat komt ook van de engelingen. Ze verwijten mij dat ik eet in plaats van goed. Daar heb ik u. Als hm. ik zo vrijmoedig mag wezen. Meeeters en dauwwormen kunnen me al te gemakkelijk op het hoofd slaan. Ja, maar ze kunnen er tegen. Ze hebben een dikke huid en ze hechten zich erg aan iemand. Vooral als een haar, een nerveus iemand als u kan er niet tegen. Zoiets ondermijnt het verstand zenuwarts is geboden. Een zenuwarts is geboden. Het verstand is onbegemijnd. Misschien is het waar... als iedereen het zegt... ik moet van die pronen afvoeden ook. Misschien is het wel goed om eens naar een dokter te gaan. Maak het u maar gemakkelijk. Ja. Helemaal ontspannen ja. en rustig ademhalen. Juist, ja. En... Vertelt u nu maar eens. Nou, het begon allemaal toen ik uit mijn kano viel. Overal waren witte broden. Op de muur, op het plafond, in mijn haar, overal. En ik raak ze maar niet kwijt... zodat ze mijn leven beïnvloeden met vervelende praatjes... over goed doen en onrecht bestrijden. Mijn eetlust leidt eronder. En dat geeft een verval van krachten, als u begrijpt wat ik bedoel. Heel interessant... Ik zie dit vaker in mijn praktijk. Infantiele reflexen en vaderbindingen. Ja, ja. Zo vreekt zich de hersenspoeling die ouders op hun kinderen toepassen. Maar gaat u verder? Niks, fantiele spoeling. Ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft te horen. U gelooft me niet, dat voel ik heus wel. Maar ik zal uw deur eens even openen. Dan zult u zien wat ik bedoel. Infantiele reflexen. Ja, het is wat, wat, wat, is het? Ja. wat is dat? Wie hebben we hier? Proden. En wat meer is, u kunt ze houden. Oh. Want ik ben eigenlijk hier gekomen omdat ik van ze af wil. Ja, ja. Ah, ah hallo, jonge vriend. Heb je zin om mee te gaan naar Bobbelstein? Joost heeft voor vanavond een bijzondere maaltijd op het oog... die best zal smaken. Vooral omdat ik in geen tijden gegeten heb door gepraat over goed. Voelt u doen. zich weer helemaal beter? Ik zit vol herwonnen levenskracht. Helemaal bevrijd van die pronen... waar ik in stilte goed voor wilde zijn... maar die zo drukkend waren dat ik ermee naar een dokter gegaan ben. Uh, nu ben ik ze kwijt uh, en die arts is ermee blijven zitten. <tied> Dat was waar. En het is te begrijpen dat dokter Rande Zielknijper erdoor geschokt was. Maar na een kort onderzoek ontdekte de zielkundige... dat hij niet aan waanvoorstellingen leed. Ze bestaan echt. En dat niet alleen. Ik meen te mogen stellen dat deze infantiele reflexen intelligente wezens zijn. Ze hebben alleen maar enig onderricht nodig om volvaardig te worden. Zeg, een Prode... Jullie moeten mij zien als de deskundige begeleider van jullie veranderingsproces. En jullie zijn de cliënten die in nood verkeren. We zullen nu beginnen met een diagnose om tot een goede hulpverlening te komen. Zijn er vragen? Veranderingsproces? Veranderingsproces? Diagnose? diagnose. diagnose. diagnose. Vraag. Vraag. Goed zo. Buiten het raam verschenen enkele andere pronen. Die tot nu toe rondgezworven hadden en die door nieuwsgierigheid gedreven hun best deden om mee te luisteren. Daardoor aangemoedigd verhief de geleerde zijn stem om uit te leggen wat vormingswerk is en wat men onder invoeling moet verstaan. Dit alles scheen de ventjes te boeien en al gauw kon men door de hele stad kleine groepjes pronen waarnemen die soortgenoten zochten. Want ze waren aanhankelijk van aard en ze meenden dat iedereen een cliënt van de zielknijperkliniek behoorde te wezen. Zo kon het gebeuren dat commissaris Bas hen voor het eerst waarnam. Wat zijn dat voor kleuters? Het moeten vreemdelingen zijn, want het is duidelijk dat ze de verkeersregels niet kennen. Dat was waar. Brk, Krts en Nt waren in een druk gesprek over begeleiden en inspreken gewikkeld. En letten niet op de grote vrachtauto die door de sneeuw naderde en hen slippen trachtte te ontwijken. Wat moet dat? Dit is geen oversteekplaats. Kunnen jullie niet kijken? Wij kunnen kijken. Wij zijn volwaardige leden van de maatschappij. Wij zijn, wij zijn bezig met een evaluatie. Dit is een conflict situatie. roepen veronder? Daar gaat het om. We moeten een methodiek ontwikkelen. Sociale actie. Ja, sociale actie. Gaan jullie maar eens mee naar het bureau. Van tijd tot tijd bracht burgemeester Dikkerdak een bezoek aan het politiebureau om zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken. Toen hij die morgen het gebouw naderde, zag hij voor de ingang enige vreemde witte figuurtjes staan die onder druk gepraat naar binnen wezen. Die met die pet is geen begeleider. En toch is hij bezig aan ons veranderingsproces. Dat is manipulatie. Bas zit in moeilijkheden. Maar wie zijn dat? Geen rommeldammers wil ik wedden. In die gedachten werd de burgervader gesterkt... toen hij in de gang meerdere van de kleine vreemdelingen aantrof... die over strategie en attitude spraken... en die zich opschenen te winden over de vrijwilligheid van de cliënt. De namen zijn Prrk, Krrt en t. Ja, ja, ja, prk, meneer Dorknoper. Ik wil weten of die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven. Aha. Juist. Dank u wel. Wat is er aan de hand, Bas? Het, het, het gaat om de heren... ...prk... en ...moet hier. Ze zijn niet ingeschreven in het bevolkingsregister. En wat meer is... ...ze kennen de verkeersregels niet. Een mooie boel. Ik heb de indruk dat er te veel vreemdelingen zonder papier in de stad rondlopen. Je bureau ritselt ervan. Een beetje strenger optreden zou geen kwaad kunnen... Over de stadsgrens met het vreemde volk, ja, ja, ja, Bas? Ja, ja, ja, ja de, de grens over. Maar waar naartoe? Dat kan me niet schelen. Hier horen ze niet. Ze hebben natuurlijk geen geld en voor je het weet drukken ze op de gemeenschap. Je zoekt het maar uit, Bas. Wij horen We hier drukken niet! Drukken op de gemeenschap voordat je het weet. We moeten de grens over. De grens over? Wij zijn niet ingeschreven, wij zijn niet goed begeleid. Het is manipulatie naar de hulpverlening. Kom mee. Tom Poes was die morgen toevallig in de stad en hij keek onthutst naar de menigte pronen die de straat vulde. Naar de hulpverlening! Naar de hulpverlening! Naar de hulpverlening! hulpverlening! horen hier niet! We horen hier niet! We horen hier naar de hulpverlening! Het is manipulatie! Er is geen vergunning gegeven voor het houden van een betoging hier. Rustig verspreiden! Na, de hulpverlening. Dat was geen betoging, agent Stappers. Dat waren pronen. Die nakel zei dat die gevaarlijk zijn. En daarom kan er beter iets tegen gedaan worden. Heer Bommel weet, geloof ik, waar ze vandaan komen. Je weet niet hoe prettig het is om niet door pronen gestoord te worden. Ik heb de ventjes veel te denken meegegeven op hun levenspad. Maar... Ja, maar ik denk liever in stilte, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, sta niet zo op het raam te trommelen, Joost. ik sta niet. Oh. Wat betekent wat, dit? Wat, wat, wat komen jullie doen, bedoel ik? We komen voor een evaluatendiagnose. Wij zijn vrijwillige cliënten voor hulpverlening. Dat ben ik ook. Rijp voor het huisje, dat ben ik. Nu zie ik ook al kleine witte ventjes, als ik zo vrij mag Ten oh. slotte zijn we oude vrienden. Prl, nul en m. Je weet wel. We zijn niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Huh? Nu moeten we de stadsgrens over. Oh. We voelen dat als bedreigend. Ja. En we vragen invoeling. Wat moeten we doen? Ja. Welke methodiek moeten we ontwikkelen? Welke methodiek? Ik, uh, ik, ik, zou, ik zou me in laten schrijven bij het bevolkingsregister, bedoel ik. Een heel goede strategie. Ja. Dat is een prima opvang. Ach ja, als rijp en ervaren heer kan men heel wat opvangen door invoeling. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Uh, wat bedoelen jullie eigenlijk? Uh, zulke dingen heb ik je niet geleerd, geloof ik. Nee. nee! Dokter Zielknijper is de deskundige begeleider van ons veranderingsproces. Ja. Op die manier, weet u wel. En wij zijn afgestudeerde gewone begeleiders. Toen er een conflict situatie ontstond... Huh? Dat was m Zijn tijd is gekomen, zie je. Huh? Hij heeft zijn tijdige voor het ontijdige van Wes en hij laat niets na. Nee. Opgelost, zogezegd. Ja. Maar dat is niet erg. Oh. Er zijn er veel meer van ons. En dan oh. komen er nog steeds meer bij. Ja, ja, ja. Er, zijn, er zijn meer medeklinkers dan klinkers in het alfabet. En nu gaan we ons in laten schrijven bij het bevolkingsregister. Je hebt ons heel goed gemotiveerd. Tot kijk dan maar weer. Zo'n ontslapen is toch wel heel onverwacht. Maar ze schijnen het niet zo erg te vinden als ik met mijn tegengevoelsleven. Ach... Ze hebben een dikke huid. Dat zei heer Passal. Intussen was agent Stappers naar het politiebureau gegaan om verslag uit te brengen. Het was een grote betoging. Een straat vol kleine ventjes, overal. Zodoende ben ik onder de voet gelopen. Maar een voorbijganger, een zekere theepoes, zei dat het geen betoging was. Het waren pronen, zei hij. De Heer Bommel schijnt er meer van te weten, commissaris. Ah, juist. Net wat ik al dacht. Daar zit Bommel achter, dacht ik. Altijd dezelfde. Maar ik zal beginnen Dorknoper op te bellen. Die zal wel weten waar we de pronen zonder papier heen moeten sturen. Ze moeten zo gauw mogelijk de stad uit, zei de burgemeester. Dus uw naam is Grol. Kunt u dat spellen? Maar de heer Dorknoper had het veel te Gevolgen druk om een dagen? telefoongesprek te voeren. De hooggeplaatste beambte was namelijk en, kortachtig ja, bezig... om en, een grote ben... menigte pronen bij te schrijven Mas, in het bevolkingsregister. Wie? Dat is geen eenvoudige arbeid, als men bedenkt dat er veel meer medeklinkers... dan klinkers in het alfabet zijn. Uh, uh, geboortedatum? Ook gisteren. Burgemeester Dikkerdak was die middag naar de kleine club gegaan... om zijn zinnen een beetje te verzetten. En daar trof hij de markies de kantekleer aan. Wat hoor ik daar nu toch over een invasie van vreemdelingen... zonder papieren, Amisse? Parbleu, dat gaat toch niet? Het is al moeilijk genoeg om de gepaste gebruiken te handhaven bij de eigen bevolking. Vanmiddag nog werd mijn draagkoets bijna omgeworpen door een passerende woesteling. Het zijn moeilijke tijden. We worden overspoeld met buitenstedelingen die op onze welvaart afkomen... zodat de toestand steeds zorgelijker wordt. Maar ik heb de zaak stevig in de hand. Ik heb de commissaris van politie opdracht gegeven om de stad te zuiveren. Over de grens met ze. Excellent. Krachtige maatregelen, daar houd ik van. De cultuur kan niet in stand gehouden worden... wanneer allerlei bedenkelijk volk onze beschaving verdunt. Viedonk, over de grens met ze. Dat is mijn idee. Het gaat niet, burgemeester. Alle pronen zijn door de heer Dorknopen bijgeschreven in het bevolkingsregister. Hij heeft ontdekt dat ze afkomstig zijn van Drensmond. Dat waterige gebied aan de kust, u weet wel. En dat hoort bij de gemeente Rommeldam, zodat het de stadgenoten zijn. Wat zeg je, Bas? Uh, heeft hij ze ingeschreven? Jawel, burgemeester. Hij moest wel, de bevolking van Rommeldam is in één dag verdubbeld. Dat, dat moet de bevolkingsexplosie zijn waarover men zoveel hoort. Maar hoe weet Dorknopen dat ze van Drensmond komen? Heeft hij bewijzen? Z ze zeggen het zelf. En de heer Bommel heeft het bevestigd als getuige. Hij heeft aan hun wieg gestaan, zei hij telefonisch. Fidonk, hoe onsmakelijk. Daar ben ik dan weer eens. Ik dacht, ik heb behoefte om een beetje te vertreden... ...na alles wat ik heb meegemaakt. En een goed gesprek van heren onder elkaar... ...is er iets? Parbleu, dat zou ik menen. Een goed gesprek tussen heren wordt onmogelijk... ...als een platte figuur zich erin mengt, dat is bekend. Maar nu ge hier toch bent, kunt ge ons misschien uitleggen wat ge van pronen weet, Amisse. Wat ik van pronen weet? Wel, ze zijn erg aanhankelijk. Vooral als ze hoog opgeklommen zijn. Maar ze zijn erg leegierig. Ik heb ze veel te denken meegegeven op hun levenspan. Zo? Ach, tenslotte heb ik ze in de cel leren kennen en dat geeft een band, zegt u nu zelf. Ik heb ze dan ook door een zielkundige moeten laten verwijderen en, en die is ermee blijven zitten. Maar hij heeft ze veel geleerd, als u begrijpt wat ik bedoel. De zielzorg in de gevangenissen hm. is veel verbeterd. Oh, oh, oh. Maar ik weet toch niet hoe de kleine club tegenover oud delinquenten staat. Ik zal het bestuur nee, maar... over uw lidmaatschap raadplegen, uh, Amisse. Bij de ingang van de kleine club waren enkele pronen verschenen. En het was de bediende glastiller duidelijk dat dit geen leden waren. Hij snelde dan ook naar de indringers toe. Wat moet dat? Wat kom je hier doen? Wij zoeken een uh, geschikte workshop. Maar jij hebt geen invoeling meer. Hij heeft geen opvang van in noodverkerende cliënten. Jammer. Jammer dat de deskundige begeleider er niet is. Waarom eruit, uit. Vlug. Of ik roep de portier. Waarom eruit? Dit is een heel geschikte ruimte Voor een workshop Die hebben wij nodig voor onze expressieve vakken Dit gaat te ver Dit is ordeverstoring en huisvredebreuk Doe iets Bas Bobbel heeft zijn trawanten hiertoe waarschijnlijk opgezet donk. Het is stutend ik sta hier helemaal buiten. Dit hebben ze van Zielknijper geleerd. Het loopt uit de hand. We ja. moeten het anders aanpakken. Zielknijper heeft de broden les gegeven. Mijn schuld is het niet dat ze zich zo gedragen. Als heer ben ik ze heel anders voorgegaan. Dat begrijpt u toch wel? Waar woont die Zielknijper? Ik moet hem spreken. Ah, burgemeester Dikkerdak. Ik was net bezig met hulpverlening aan nieuwe cliënten. Er komen steeds meer, ziet u. Maar het is dankbaar werk omdat ze zo gemakkelijk opnemen. Het is alleen jammer dat ze maar een korte levenscyclus hebben. Ze lossen zo snel op, hè? Het zijn allemaal Rommeldamse burgers. De bevolking heeft zich in één dag verdubbeld. En ze slaan zo'n raar taaltje uit dat ik niet begrijp wat ze willen. Dat is toch te gek als burgemeester zijn. Ik uh, heb hun veranderingsproces begeleid. En ze praten na wat ze geleerd hebben, omdat ze zo volgzaam zijn. Volgzaam? Bedoelt u dat ze niet opstandig zijn? Bij een verstandige begeleiding is daar geen sprake van. Ze klinken erg mee. Ach ja, er zijn nu eenmaal meer medeklinkers dan klinkers in het alfabet. En hun herseninhoud is gering. Erpten, zou ik willen zeggen. Een eigen mening hebben ze niet zozeer... maar met een goede begeleiding, u begrijpt me. Heer Bommel reepte neergeslagen naar huis. Bronen overal. Er komen steeds meer, zodat de wereld helemaal verandert. En als ze nu naar mij hadden geluisterd... maar nee, de woorden van een heer waren aan hem verspild. Ze luisteren liever naar zielknijper... Het is allemaal heel vreselijk. Hé, hey Olly, wat kijkt u bedrukt? Oh, is het is gebeurd? allemaal heel vreselijk. Ik vrees dat men mij uit de kleine club zal zetten, jonge vriend. Want de kleine club bestaat niet meer... omdat die is ingenomen door pronen... die er een werkwinkel van willen maken. Wat dat ook is. En ik krijg er de schuld van wat heel onrechtvaardig is. Zeg nu zelf. Ja, uw schuld is het echt niet. Er zit iets anders achter. En ik vind dat we er iets aan moeten doen... Dat begrijp ik niet. Proden zijn net zo goed burgers van Rommeldam als jij of ik. Dat, dat zei de burgemeester zelf. En het zijn nu wel geen heren, maar ze doen toch geen echt kwaad? Kom mee. Ik wil de plek nog wel eens zien waar ze aan land komen. Ja. Hoe dichter ze bij de rivier de Drens kwamen, hoe naargeestiger het uitzicht werd. De struiken die er gestaan hadden waren verdwenen en overal stonden dode boomstronken in het kaal geworden landschap. Het enige teken van leven bestond uit groepjes pronen die opgewekt stadwaarts trokken. Wat is hier gebeurd? Zou er een brand gevoed hebben? Of zou de wortelschimmel erin geslagen zijn? Nee, nee, het is iets anders. Kijk, daar is de plek waar de pronen aan land klimmen. Zet de oude schicht hier maar neer, dan gaan we te voet verder. Eten? Eten? Nergens eten. Eten? Ik zou niet weten wat... Of wacht eens, bedoelen jullie soms bomen? Eten jullie de plantengroei op? Dat doen ze. En daarom zei P. Pastinakel dat ze gevaarlijk waren. En daarom heeft hij hier een soort rapen geplant waar ze bang voor zijn. Kijk maar, het zijn de enige planten die er nog groeien. Ja, het zijn er alleen veel te weinig. Ze springen er overheen. Het lijkt me onzin. Hoe kan men nu bang voor rapen zijn? Ik denk dat P. Pastinakel je voor de gek gehouden heeft. P. niet, die maakt geen grapjes. Dat ziet u aan deze kale boel. Hmm. Ik neem deze knolrapen mee om ze te laten onderzoeken. Want ik wil weten wat erin zit. Vraag daar maar. Ik moet zeggen dat de kaalgegeten natuur hiermee te denken geeft. Ik bedoel, het is mogelijk dat proden schadelijk zijn... en een wetenschappelijk onderzoek kan nooit kwaad. Het Stadslaboratorium stond onder leiding van een zekere professor Prolwetskowski. Deze geleerde had een grote naam. Maar hij had het niet gemakkelijk... Want sinds kort had men hem enige assistenten gestuurd die gebrekken geschoold waren en bovendien bij alles inspraak eisten. Op deze middag waren ze bezig met een proef. En omdat de hoogleraar het stumperen niet kon aanzien, had hij het toezicht overgelaten aan zijn eerste assistent, niet doen. Alexander Pieps. Niet doen, dat is het verkeerde flesje. Nee, niet doen, niet doen, dat is gevaarlijk. Praal. Ja, verzoeken om er bewijs te leveren. Dat is goed voor onze ontplooiing. Ja, ontplooiing, ontplooiing. Daar heb ik hele boel aan elkaar! Oh, mijn lieve hemel dan weer. Hoe kan ik jou ja zo arbeiden met deze onbekwamelijke aas... die mij door de behoorden toegewezen zijn geworden? Dit is schrikkelijk. Dag professor. Uh, wilt u deze knollen eens onderzoeken? Ook dat nog. Het gelijkt hier een irrenhuis. Van wetenschappelijke arbeid is ja geen spraak meer. Wat moet ik met deze zwiebels? Het schijnt dat de pronen er bang voor zijn. En nu zou ik willen weten waarom dat zo is. Het is een stokpaardje van de jonge vriend. U weet hoe de jeugd is. Het is mij alles te weder. Deze hampelman En dan ook nog zwiebels. Pas op dat ze vrije waterstof-ionen. In reactie. In een het is niet altijd zuur. Hoi, hoi, hoi, hoi. het is niet altijd Wat zuur. Wat gebeurt daar toch? Waarom niet die scheikunde doen. Het zou toch echt wel goed wezen om te weten waar ze bang voor zijn? Oh, oh. De bliksem. Het is bestemd nuttig te weten waar deze verdomde assistenten bang voor zijn. Die zwiebel, zegt u? Ja, deze knolrapen. Ik ga ze wetenschappelijk proeven. De uitgang des onderzoeking zal ik snelstens berichten. Dat verspreek ik u. Bah, wat een bende. Hoe kan een professor nu werken met al die pronomen om zich heen? Ze weten niets en praten alleen maar wat na. Is dat nu wetenschap? En dan die rook. Een heer zou niet tegen zulke helpers kunnen, zegt nu zelf toch, Poes. Over rook gesproken. Zo te zien heeft Joost iets aan laten branden. Wat bedoel je, jonge vriend? Overal rook. Wat is er aan de hand, Joost? De maaltijd. Het gemeentebestuur heeft me enkele pronen gestuurd om ze op te leiden. Oh. Als sociaal voelend persoon zijnde. Ze weten van toeten nog blazen als ik zo ver nog zeg. Maar ze moeten inspraak hebben bij de bereiding van uw maaltijd, zoals men mij mededeelde. Toen Tom Poes en heer Olly zich aan tafel begeven hadden verscheen er een proon die een schaaltje met een zwarte, onbestemde massa naar binnen droeg. Wat is dat? Geroosterde aardappelen aan het spit met uw welnemen. En ik ben prit, de nieuwe huishoudkundige, als ik zo vrij mag wezen. Nee, dat mag je niet. Waar is Joost? Hier ben ik, oh. heer Olivier. U moet mij werkelijk verschonen, want de heer Zielknijper was hier vanmiddag en hij was zo vrij om mij op onze plicht te wijzen. Hij heeft me gemotiveerd omtrent de hulpverlening aan cliënten. Nou, sta niet te bazen, Joost. Daar kan ik helemaal niet tegen. Oh. Vooral nadat ik ben opgeblazen in het laboratorium om de jonge vriend hier genoegen te doen. Oh. Overal waar ik kijk zijn prullen en ronkwolken. Zelfs in mijn eigen huis. Dat gaat te ver. Het is onze plicht. Het is onze bewustwording als sociaal voelend. Genoeg! Ik weiger in mijn eigen smaakvolle omgeving beledigd te worden door rood gepraat. Oh. Dit neem ik niet. Ik, ik, ik ga me beklagen op het gemeentehuis. Het is allemaal heel betreurenswaardig. De volgende morgen verliet heer Olly al vroeg zijn woning en begaf zich naar het gemeentehuis in Rommeldam. De eerste die hij daar aantrof was de ambtenaar Doorknoper, die in verslagen houding voor zijn kamer stond. Uit de deuropening kwam juist een proon met een zwaar boek op het hoofd, gevolgd door een collega. De ambtenaar twaalfde klasse stf. En dat is de begeleider, plots. Het is wat te zeggen. Zeg dat wel. Ik kom maar beklagen. Men heeft zich niet ontzien om mij huishoudkundigen te sturen. En Joost is zo zwak geweest om ze toe te laten. Maar ik neem het niet. Juist. Ja. Dan moet u als cliënt met nood bij de hulpverlening zijn... voor het stellen van een diagnose. We zitten in een veranderingsproces... en de methodiek is nog niet geheel ontwikkeld. Dit is een bevolkingsexplosie die een nieuwe attitude vraagt. De taal van de wetten en voorschriften dient herzien te worden, zoals u zult begrijpen. Nee, dat begrijp ik niet. Als heer en als Bommel wil ik daar niets mee te maken hebben, want ik kan er niet tegen. Wat is er aan de hand? We zijn emotioneel bij het proces betrokken. En we eisen in spraak. De heer Dorknoper verdween met zijn ondergeschikte in een zijgang. Nu was heer Bommel dus nog even ver. Maar gelukkig ging op dat moment de deur van de raadzaal open... en stapte de burgemeester met enige raadsleden de gang op. Aha, gelukkig dat ik u net tref. Want ik wil me beklagen, als u begrijpt wat ik bedoel. Men heeft mij huishoudkundige op het dak gestuurd. Wie uh, Wie heeft wat waar gestuurd? Uh, men, heer Zielknijper bedoel ik. Die heeft mij uh, broeden op het dak, uh, ik bedoel eigenlijk meer in de keuken, gestuurd voor een opleiding. Waar ik niets voor voel, omdat mijn maaltijd door inspraak. Brand is. Zo. Ja. Hier sta ik met insprekers, voorbidders, begeleiders, gebedsgenezers en argogen uh. En jij komt je beklagen. Ja, de raad uh. heeft net een voorstel aangenomen om het dikke dakpark als voedsel voor het nieuw aangekomen pronen aan te wijzen. Oh. En meneer Bobbel komt zich beklagen. Ja. Maar... De helft van de raad bestaat uit pronen. Meer dan de helft. Minder dan de helft, dacht ik. Dat komt omdat nts en zr vanmorgen opgelost zijn en als je oplost blijft daar niets over. En Bommel komt zich beklagen. En wie is de schuld van deze toestand? Heer Bommel voelde heel fijn aan dat de magistraat niet in de stemming was voor klachten en daarom wilde hij het stadhuis onopvallend verlaten. Jij bent de ja. schuld van de bevolkingsontploffing. Ja. Jij hebt de proden naar Rommeldam gebracht. Zwemmend de rivier op. Het is walzer. Ja. Je moest je schamen. Sorry dat ik me oh, oh, oh. ermee bemoei, meneer Bommel. Ja. Maar dat hoor ik nu eens net. Zodat ik nu weet wie verantwoordelijk is voor de ondergang van mijn beroep als middenstander. Twaalf klantengeleiders heb ik en drie inkomendeskundigen... En alles wat ik kan verkopen is zoethout, laurierbladen en houtskool. En dat allemaal door de schuld van een goede klant als u. Het is zonde. En wat gaat u daaraan doen? <tus> Dat horen we nou eens net zware klanten geleiden. En dat door zo'n goede klant. Wat ga je daaraan doen? Ech, ik ga niets doen. Ik heb genoeg gedaan, bedoel ik. Ik heb niets gedaan en ik ben jullie klant niet. En de klant van de heer Grootgut hier ben ik ook niet meer. Het oh, is allemaal heel vreselijk. Ik ben blij dat mijn goede vader niet hoeft mee te maken hoe onrechtvaardig zijn olie behandeld wordt. Het is toch zeker mijn schuld niet dat ik pronen tegenkwam... toen ik om gezondheidsredenen bijna verdronken ben en in een cel beland. Heer Olly naderde de oude schicht die bij een straathoek geparkeerd was. En nu merkte hij dat er een proon naast stond. Het ventje droeg een politiepet en had een strenge houding aangenomen. Ik ga je bekeurig, wegens parkeren, op een daartoe aangewezen plaats. Wat een onzin, ga weg. Wat is er aan de hand? Hier wordt niet geparkeerd op een aangewezen plaats, is dat het? Hier wordt geparkeerd op een daartoe niet aangewezen plaats. Gaat het daarover? In ieder geval kan een bekeuring geen kwaad, zegt de begeleidende commissaris altijd. In, in, in ieder geval kan een bekeuring geen kwaad, of niet, zegt de begeleidende commissaris altijd. Oh, ik waarschuw jullie, ik ben een tot het uiterste getergd heer. En jullie zijn de druppels die mijn beker doen barsten. Ik neem jullie onzin niet. Maak dat je wegkomt. Een ogenblikje, Bobbel. Dit zijn ambtenaren in functie. Pas dus op wat je zegt. Ik moet werken met materiaal zonder ruggengraat dat alleen maar na kan praten. Deze stad is bezig een jamboel te worden door jouw schuld. Maak jij liever dat je wegkomt, want anders ga ik je zo opschrijven. Dat horen en zien je vergaan. Diezelfde morgen was Tom Poes naar het laboratorium van professor Provitskovski gegaan... om te vragen of hij de knolrapen al onderzocht had. Het viel hem op dat het er heel wat rustiger was dan de vorige keer. De geleerde stond ongestoord bij zijn werkbank... en de assistenten scholden angstig samen... terwijl ze vol afschuw naar het walmende buisje keken dat hij in zijn hand hield. Prouw, ik heb mijn tijd verdorven. Daar heb ik uw zwiebels fijnstens onderzocht. En wat vind ik? Mm -hmm. Esters met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren, Glycerol, esters. Het zijn een ganz... Gewoonlijke rapen. Hm, het schijnt dat de pronen het niet prettig vinden. Wat zijn esters? Huh? Olie, Al mee. Aldagelijkse raapolie. En daarmee heb ik mijn kostelijke tijd verpatst. Toch niet, geloof ik. Uw assistenten rollen als één proon de deur uit. Dat is dus oh. wat Pepa als bedoelde. Die ventjes zijn bang voor olie. En het is erg nuttig om dat te weten. Dat is ja zonderbaar. Deze assistenten hebben vrees voor esters. Het is ja zeer onwetenschappelijk. Maar het is nuttig om het te weten. Heer Bommel liet de oude schicht in de stad achter en begaf zich lopend naar huis om beter te kunnen denken. Het is heel vreselijk. O, dagelijkse raad, Gewoonlijke, Gewoonlijke de professor heeft het gevonden. Nu weten we waarom pronen bang voor rapen zijn. Oh, leuk hoor. Heel prettig. Maar ik voor mij heb eens nagedacht. Eerst snapte ik werkelijk niet waarom iedereen mij de schuld gaf van de toestand. Maar nu begrijp ik dat het komt omdat ik wist waar de pronen vandaan komen. En nu herinner ik me ineens nog meer. De oude pas zit erachter. Hokus pas? Hmm? Waarom hebt u dat niet direct gezegd? Nou, ik ben niet iemand die er maar iets uitflapt. Maar die ongunstige grijzaart schoot me opeens te binnen... en toen wist ik wat ik doen moest. Mijn plicht is om pas met een list onschadelijk te maken. Oh, kom mee, dan gaan we heel stilletjes die rivier af en Nee, dan... we, dat is te gevaarlijk. Als die tovenaar erachter zit, dan moeten we iets anders verzinnen. En, en ik weet misschien wat. Oh, wil je het weer beter weten... Goed, dan ga ik eenzaam mijn weg van ouderen en wijzigen, ook al laat iedereen mij in de steek. Ik doe dat nu niet. Het is gevaarlijk om zomaar magister in zijn eigen hol op te zoeken. Er zijn andere manieren om hem onschadelijk te maken, geloof ik. Oh, die jeugd, die jeugd. Altijd alles beter weten. Ach, die jonge vriend is natuurlijk een beetje bang. En daarom is het beter wanneer ik alleen... U moet mij verschonen, heer Olivier. Het werken met huishoudkundigen huh? gaat boven mijn macht. Ik ben te oud voor inspraak bij Truffels met u goedvinden. En omdat u de voorkeur aan sociaal werk voor pronen geeft... Maar dat doe ik niet. Iedereen geeft mij steeds van alles de schuld. Maar ik heb me herinnerd dat Hokus Pas de schuldige is. En niet ik. En omdat hij gevaarlijk is, ga ik hem alleen bestrijden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als oudere en wijzere heb ik de verantwoordelijkheid voor onwijzere. Zeg nu zelf. Dat is heel mooi van u. Als ik zo astrant mag wezen. Als u er zo over denkt, ben ik tot uw dienst. Ik zal u vergezellen. Met uw welnemen. Kijk, dat hoor ik graag. Wie had dat kunnen denken? Altijd sta ik er alleen voor als de jonge vriend het beter weet, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat is soms moeilijk, hoor, in de uren des gevaars. Meneer Pas heeft een heel betreurenswaardig karakter met uw goedvinden. Ik deins er niet voor terug hem slecht te noemen, heer Olivier. Er zal rijp overleg nodig zijn om hem te bestrijden. Zou het niet goed wezen om de hulp van de politie te vragen... Een goed idee. Het is alleen... Uh, ik bedoel, commissaris Bas heeft een misplaatst wantrouwen tegen mij, dat heel bitter is. Als jij nu eens met hem ging praten, misschien kan jij hem overtuigen... en tegelijk de oude schicht ophalen die nog bij het gemeentehuis staat. Dan zal ik intussen een list verzinnen. Zeer wel, heer Olivier. Een list verzinnen? Daar wordt gemakkelijk over gedacht, maar... Begin er eens aan, vooral in een wereld vol pronen die geen ruggengraat hebben. Onwacht wacht eens, daar krijg ik een idee. Pronen zijn aanhankelijk en gemakkelijk te beïnvloeden als we Hokus pas nu eens met zijn eigen pronen gingen bestrijden. Joost was intussen naar het politiebureau in de stad gegaan. En na zo... enige moeite kreeg hij commissaris Bullebas te spreken. Als ik zo vrij mag zijn, wil ik even uw aandacht vestigen op de pronenplaag. Het is hier Olivier te binnen geschoten dat daar een heel gevaarlijk persoon achter zit. Ene pas met uw goedvinden. Die wil hij gaan bestrijden... En ik heb ervoor mij verstout mijn diensten aan te bieden. En nu zouden we graag de hulp van de politie hebben... met het oog op onze veiligheid als belastingbetalende burgers. Wil je dat? Hm? Zal ik je eens wat zeggen? Dat plan van jullie is onwettig. Drensmond is van de gemeente Rommeldam. En pronen zijn ingezetenen. Het is maar goed dat je me waarschuwt. Nu kan ik bommen laten inrekenen... wegen samenzwering tegen een bevolkingsgroep. Om erger te voorkomen begrijp je wel Ik zal hulpagenten een krul achter je aansturen De trouwe knecht voelde dat de zaak verloren was En daarom droop hij af om de oude schicht op te gaan halen Niet lang daarna reed hij verslagen huiswaarts Gevolgd door een politieauto met zwaailicht Die was uitgestuurd om zijn meester te arresteren Hun weg voerde een eindje langs de rivier de Drens En ging verderop het water over toen Joost over de brug reed, zag hij beneden zich heer Bommel op de kade staan. Heer Olivier, hier is de politie, maar die komt niet om ons te helpen. Integendeel, als ik me zo mag uitdrukken. Ze willen u meenemen met uw goedvinden. Meenemen? Waarom? Om erger te voorkomen. U zweert samen tegen een bevolkingsgroep... En daarom gaan ze u arresteren. Oh, het zijn proden. Als het anders niet is, valt dit wel op te lossen. Want die ventjes zijn gemakkelijk te beïnvloeden. En bovendien hebben ze geen ruggegraat. Dat bedacht ik toen ik een list verzon. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dan daar We werd... werd ik zo mee te gaan en geen verzet te bieden. Wacht, wacht, wacht, wacht even. Ik vraag inspraak. Ik ben een cliënt in nood die dringend begeleid moet worden in zijn strijd tegen het kwaad. Als u begrijpt wat ik bedoel... Orde en tucht, die moeten er zijn. Mm -hmm. dat, dat zegt de begeleidende commissaris altijd. Mm -hmm. Aan de andere kant is het hier een conflict-situatie. Die vraagt een nieuwe attitude. Zie je wel dat mijn list werkt? Ik wil verder dat het voor elkaar komt. En kijk, daar ligt de motorboot die ik gehuurd heb. Er zit een mooie, sterke luidspreker op. We hebben besloten tot hulpverlening. Mm. Maar om te kunnen manipuleren... moeten we je motivatie mm. kennen. Ik heb de leiding gekregen. De, leiding. Uitstekend. Ik stel voor om aan boord te gaan. Dan kunnen we praten terwijl we varen. Tom Poes had een heel andere list in gedachten. Waarvoor hij eerst in de stad moest zijn. En zodoende passeerde hij de brug over de Drens. Verbaasd zag hij daar de oude schicht naast een politieauto staan. En op hetzelfde moment werd zijn aandacht getrokken door een motorboot. Met her Bommel aan het roer. Niet doen! Als u de rivier afvaart, komt u in de Delta terecht en daar is het gevaarlijk. Ik weet iets beters. Yes, wat aardig, daar staat de jonge vriend te zwaaien. Nee, nee niks zwaaien. Nee. Niks zwaaien. Wacht nou even en luister. Nee, niet luister. We gaan naar hokkespas om die onschadelijk te maken. Nee. Goed georganiseerd hoor. Joost zit in de kajuit bij de politieafdeling die ik op ga leiden voor zijn taak. Ik begrijp het wel. De jonge vriend is natuurlijk boos omdat hij niet meegaat. Maar nu is het te laat. En bovendien is deze tocht toch meer iets voor een oudere en ervarene. Tom Poes is te wijs voor zijn jaren. Hmm, dit loopt verkeerd. Ik zal op moeten schieten. Ook is pas was nu al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van pronen. Slechts een enkele keer gunde hij zichzelf wat verpozing... en zo zat hij nu bij het vuur te praten met de dwerg, die zijn enige gezelschap was. Het is prettig voor een oude man dat je zo'n belangstelling hebt, hoor. Jij wilt natuurlijk weten waarom ik zoveel pronen maak, hè? Juist, het gaat om het verdunnen. Het verdunnen van de bevolking, begrijp je? Een bevolking bestaat uit een drupje roze, een pietje rood, een ietsje bleu en vijf lolletjes grijs. Wat gebeurt er nu wanneer ik daar een liter water over uitgiet? <lacht> ik ga te diep, dat voel ik. Maar kijk nou eens hier. Ik voeg er helder water aan toe. Alles wordt kleurloos, zie je wel? Als je maar genoeg verdunt. Kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit. En alle kleuren lossen op in water. Dat geeft troebel water. In troebel water is het goed vissen. Uh, uh, uh, uh, uh. Met Nieuwe Maan is de bevolking genoeg verdunt. De personen zijn in de pronen verdronken. Dat is de tijd voor een arme oude man... ...om naar de stad te gaan. Ach, wat een mooie tijd zal dat worden. Heer Bommels motorboot was intussen in de stroomversnellingen van de Delta terechtgekomen. Meegesleept door de sterke stroom bewoog het vaartuigje zich tussen de hotsen door... ...zodat de besturing lang niet eenvoudig was. Maar de bediende Joost kweet zich met opgewektheid van die taak. Zo'n tochtje verruimt de blik hoewel het gebodene een weinig troefgeestig is, als men mij toestaat. Maar het doel is edel, vooral omdat de politie erachter staat, zodat er keurig opgetreden zal worden. En dat heer Olivier de agenten onderricht over de te volgen gedragslijn, lijkt mij heel snedig, wanneer ik zo vrij mag lezen. Luister goed, die oude Hokus Pas deugt niet. Hij is een gevaarlijke tovenaar. Maar wanneer jullie doen wat ik zeg, kan er niets fout gaan. We zijn met ons zessen. Van zessen klaar, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Wat is van zessen? Uh, oh, Zes is meer dan vijf. Dat sowieso. Zijn tijd is gekomen. Zek. Heeft de tijdige voor het ontijdige verwisseld. Er laat niets na. Zijn tijd is gekomen. Oh. Zek. ...heeft het tijdige voor het ontijdige verwisseld. Oh. En hij laat niets na, behalve de pet... Oh. ...die hem van gemeentewegen verstrekt is. Ik bedoel, van vijf klaar. We staan ons mannetje. Ahoy, met uw welnemen. Uh. Ruïne in het zicht. Oh. Ruïne? Juist, ja, daar woont die schurk. Hokuspas bedoel ik. Goed, hier zal ik het roer overnemen... ...zodat we heel stilletjes langs de rotsen naderbij kunnen varen... Als jij je nu bij die drie pronen voegt... Drie? Hmm. Er waren toch vier agenten met uw goedvinden? Drie. Eén is er ontslapen. Ik bedoel, opgelost. Oh. Maar we zijn nog met z'n vijven. En kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Zijn mijn goede vader altijd. Dan houden wij ons aan voorwaarts. Zo. En nu moet ik proberen de motor terug te schakelen. De machine moet heel zachtjes lopen... zodat wij ongemerkt door het water nader sluipen, zonder dat die oude schurk weet wat hem boven het hoofd hangt. Excuseer, heer Olivier. U zei toch dat ja. er drie agenten waren? Ja. Er zijn er nu nog maar twee met u goed vinden. Ik heb overal gezocht zonder iets anders te vinden dan een pet. Opgelost zonder iets na te laten. Aangezien pronen op u lijken, zoals de brigadier mij mededeelde. Ik voor mij vrees dat het oude pronen zijn, als u mij toestaat. Wat hoor ik daar? Daar zijn indringers. En ze hebben het op mij, arme oude man, voorzien. Maar ik, ik. Ik zal ze! Hier moet ongestoord gewerkt worden! Nadat heer Bommel in zijn schrik de motor op volle kracht gezet had, sprong Joost onmiddellijk toe om hulp te bieden. De motor is uit, maar het schijnt me toe dat we in een stroomversnelling terecht zijn gekomen met uw welnemen. En de ruïne komt erg snel dichterbij als ik zo vrij mag zijn. Dit is zeer betreurenswaardig. Misschien verdient het aanbeveling de motor weer op gang te brengen, zodat we tegenkracht kunnen geven. Dit bevalt me niet, omdat we zonder welnemen op het kasteel zullen landen. Ik nee, niet doen. Ik wil liever alles heel stilletjes houden. Hokus pas mag niets merken. Hij is gevaarlijk. Er liggen indringers voor de poort, zwammen op hun pad Hou ze in de gaten, goor, in de oerpoel met ze Intussen was Tom Poes met de uitvoering van zijn eigen plan begonnen En naar Grootgruts Kruidenierswinkel gegaan um, kan ik honderd uh, flessen raapolie van u krijgen? Honderd flessen? Het is voor rekening van heer Bommel In de eerste plaats wil meneer Bommel niet langer mijn klant zijn en in de tweede plaats, wat zou hij met zoveel raapolie moeten? Nee, dat is nu niet mooi van je, jonge heer. Ik ben niet van qua jongenstreken gediend. En als jij niet weggaat, roep ik de politie. Het leven is al moeilijk genoeg met al die pronen... die mij als klantenverzorgers en bestellingsbegeleiders worden toegestuurd. Dit wordt moeilijker dan ik dacht. Als men geen geld heeft, kan men niet veel invloed op de bevolking uitoefenen. En ik kan zo kruiden toch niet gaan uitleggen wat ik van plan ben... Nee, ik kan beter naar de burgemeester gaan. Die zal het misschien kunnen begrijpen. Maar toen hij bij het stadhuis kwam, zag hij dat het daarvoor al te laat was. De magistraat werd juist door een verpleger naar buiten geleid en naar een ziekenauto gevoerd. Omringd door pronen die tot raadsleden en wethouders benoemd waren. Ha, selectieve perceptie. Ik ben gemotiveerd. Motivatie. Nood. Die is overspannen. Daar heb ik niets aan. Misschien dat doorknopen me kan helpen. De burgemeester is met nood vertrokken, meneer Poes. Met ziekteverlof, meen ik. U zou misschien de loco-burgemeester kunnen spreken. Die heeft een begeleidende taak, zodat ik niet meer weet waar ik aan toe ben. Men is de reglementen en de voorschriften aan het herschrijven. Nu is de bodem uit mijn bestaan gevallen, maar ja... Zo'n doorgevoerde democratisering lijkt tot een nieuwe betrokkenheid. We moeten daardoor heen. Het is de methodiek. Tom Poes begaf zich naar de kamer van de loco-burgemeester. Daar werd hij te woord gestaan door een proon... die enkele uren als vatenwasser bij de marquise de Kantenkleer had gediend. wie hebben we daar? Parbleu. Welke platte attitude. Dit is geen sociodrama, Amis. Hebt u een diagnose van de welzijnswerkers die wil knijpen bij u? Eh, uh, nee. Fidonk. En je hebt ook niet eens een afspraak gemaakt, Amis. Wat is dat voor een attitude? Een overgehaalde land, streek. Zal ik hem overboord zetten? Sprak een andere proon die een maandag op een schip gewerkt had. Dit heeft ook al geen zin. Hé, hey, buiten de stad is een slaoliefabriek. Misschien kan ik daar iemand vinden met wie ik praten kan. Maar ik moet opschieten. Heer Olly zal intussen wel in de delta zijn aangekomen waar Hokus Pas woont. En dan is hij in gevaar. Daarvan was heer Bommel zich echter niet bewust... Hij zat aan het roer van zijn vastgelopen vaartuig in een microfoon te praten. Verzet aan niet water. Geef u over, heer Bas. Een sterke politiemacht staat onder mijn persoonlijke leiding gereed om uw band te bestormen. Pand bestormen! Sterke politiemacht! Hoe kan dat nu? Mijn spreektoeter is ontploft. Dat was mijn sterkste wapen om de poelen onder mijn invloed te krijgen. Verstandige inspraak om ze tegen hun geestelijke vader op te zetten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Is mijn taal dan zo krachtig? Of zijn er andere krachten aan het werk? Dit, dit is geen zuivere koffiejoost. Het moet hokerspoken zijn, bedoel ik. Zeer betreurenswaardig, Olivier. Het beste zal nu een omsingeling door de politie zijn, als ik mij verstouten mag. Ja. Als het nu allemaal keurig en rustig gebeurt... zal de heer Pas zich wel overgeven met uw goedvinden. Een goed idee. Ik had het zelf kunnen bedenken. Jij gaat optreden als onderhandelaar, Joost. Oh. Bind een witte zakdoek aan een stok... en ga naar de ruïne om Hokus Pas op het benarde van zijn positie te wijzen. Intussen zal ik dan met de politiemacht tactische posities innemen. Oh, oh, volg mij, mannen. Wij omsingelen de ruïne. Een zware opdracht... die mij tegen de borst stuit. Maar al te licht... kan bij mij dit late bezoek... euvel duiden. Toe dan. Vraag toegang. Harder. Harder. Je moet roepen... in naam der wet. Wie stoort daar... een arme oude man padden op je pad. Excuseer, ik moet u op het benarde van uw positie wijzen met u goed vinden. U bent omsingeld met het oog op uw slechte streken door een sterke politiemacht die het pand gaan bestormen. Glurende gluiper, weg met jou. Malen molen! Ach, Joost is door de stoep gezakt. Ik zie hem niet meer. Voorwaarts, mannen! Ben je daar weer, meneertje? Wie gaat, die komt. En wie komt, die gaat... <laughs> daar gaat het nu niet om. Ik sommeer u, u over te geven. Het is misselijk wat u daar tegen die arme Joost deed... die alleen maar aan zijn plicht bezig was, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het is gedaan met uw misdaden gestreken. U staat tegenover een overmacht en deze agenten gaan u accepteren. Accepteren, bedoel ik. Agenten? Ja, bedoel je die oude pronen daar? Oude pronen lossen op in de lucht zonder een spoor na te laten. En een proon blijft een proon, ook als hij een politiepet op heeft. Ze hebben geen ruggengraat. Dit gaat te ver. U bent door en door slecht en u maakt misbruik van onschuldige proden. Maar ik ken mijn plicht als heer die voor een rechtvaardige zaak vecht. Ik zal u de toren van een bommel laten voelen. Ook al sta ik er nu alleen voor. Oh! De heer Pas heeft mij in het onderaardse laten vallen. Het is allemaal heel betreurenswaardig. Deze bezigheden vallen toch geheel buiten mijn terrein. Daar zal ik hier Olivier op wijzen... als men mij toestaat om weer aan een daglicht te treden. Als ik hem tenminste ooit weer terugzie. Toen Tom Poes eindelijk bij de slaoliefabriek aankwam... was de nacht reeds gevallen. De maan scheen bleek over het gebouw dat op een afstandje zichtbaar was... Maar alle vensters waren donker en het hek was gesloten. Alweer pech. Om deze tijd wordt daar natuurlijk niet meer gewerkt. Maar wacht. Ik geloof dat er iemand aankomt. Wammeswachel. Dat treft. Want misschien kan je me helpen. Um, werk je hier? <lacht> Niks hoor. Het is veel te laat om te werken. De vorige maand wel. Maar nu hou ik ermee op. Want het werd reuze saai. En vet ook. Oh oh ja? Wat voor werk deed je daar dan? Vaten vullen natuurlijk. Wel enigjes hoor. Maar er loopt zoveel naast hè. Ja, dat zal wel. En wat is dat voor een vat op je kruiwagen? Dat is salaris voor hard werken. Beter dan geld, want dat kan je niet opdrinken. Daarom heb ik dit gevraagd toen ik de betrekking zei. En wat zit er dan in? Slauwing natuurlijk. Dat is haast even lekker als leventraan. En met zo'n vat kan je wel een maand voort. Ja, dat zal wel. <laughs> maar um, eh? zou je het aan mij willen geven? Wat? Het is niet voor mezelf hoor. Ik, ik, ik heb zoiets nodig voor heer Bommel. Die zit in nood. Niks hoor, dat zou niet eerlijk zijn. Want het is voor mij. Laat hij zelf een vat kopen. Hij geeft mij toch zeker ook geen olie als ik in nood zit. Nou dan. Dat was natuurlijk jammer. Want de nood van heer Olly en zijn bedienden begon te stijgen. Huh? Tot hun grote schrik voer er een trilling door de grond wat waarop ze zaten. Huh? En daarop zakten ze langzaam naar beneden. Oh, wat, wat, wat, wat, wat is dat? Ik, ik, ik weet niet wat, wat, wat er gebeurt. Doe toch iets, Joost. Zie je dat niet dat ik te gronden ga? Zodat mijn einde gekomen is. Heel Ja. Daar is een richel die niet mee zakt. Ik stel voor om daarop plaats te nemen, ja. heer Olivier. Dan zullen we tenminste niet dieper zinken dan nu reeds oh. het geval is. Want ook ik vrees het ergste als ik zo astrand mag wezen. Heer Bommel volgde het voorbeeld van Joost en klom haastig op de rand. Hij was maar net op tijd. Want toen hij daarna veel moeite oplag, zag hij de grond reeds diep onder zich. Maar daar beneden is een uitgang. Ik had niet naar je moeten luisteren, Joost. Nu lig ik hier in levensgevaar. Terwijl ik rustig door die deur naar buiten had kunnen wandelen. Als ik mee naar beneden was gegaan. Ik ben zo vrij dat te betwijfelen, heer Olivier. Als u zo goed wilt zijn een ogenblik stil te wezen. Kunt u een vochtig geruis horen. Dat is geen gewone deur. Uh, het oh. is een sluis. Uh, rivier. Uh, ik wil eruit. Als jij mij dit vat geeft, Wammes, krijg je van heer Olly een vaatje levertraan. Denk je dat heus? Mm -hmm. <laughs> ja, Bommel ja. zal de gek zijn. Eh, jammer, hij trapt er niet in. Uh, dan maar zonder zijn toestemming. Huh. Van je en van doorgaan met slouw, Laat dat, maar Tom Poes had nu geen keus meer en rende voort in de richting van de rivier die niet ver vandaar door het landschap kronkelde. Aan de oever van de Drent stond dokter zielknijper in het maanlicht. Hij keek naar de pronen die op dat punt zonder ophouden aan land klommen en streek zich pijnzend over de kin. Eigenaardig. Deze cliënten komen achter elkaar aan stroomopwaarts gezwommen. Het zou me wat waard zijn om aan hun wieg te staan. Met begeleiding van de ouders zou ik ze beter kunnen manipuleren... want nu is hun achtergrond volstrekt leeg en ongevormd. Goeienacht, meneertje. Ik was juist wat aan het varen. Zoek je de ouders van deze pronen? Dat ben ik. Hoe kunt u de ouders van de pronen zijn... Dat is wetenschappelijk gezien een onmogelijke zaak. Toch niet? Ha, ha, ha, ha. Ik ben Hocus Pas, een magister in de zwarte kunsten. En met terra lapsus en aqualutum kan men een verdikte lapidox bereiden. Dat weet je toch? Proondril. Niet moeilijk, want het gaat om de kwantiteit en niet om de kwaliteit. Ik zou je een samenwerking willen voorstellen. Een samenwerking? Ik heb moeite met de erte... ...die hun hersens vormen. Het zou prettig zijn wanneer jij die vulde. Er is nu wel wanorde in de stad... ...en dat is nuttig. <laughs> maar een verstandige vulling... ...zou nog prettiger wezen. Maar... maar ja, ...dat lijkt op een... breinspoeling. Daar verzet mijn beroepsethiek zich geachte heer. Alsof je nou iets anders doet. Je kunt maar beter meewerken. Anders raak je de oorpoel. Net als alle anderen... Had ik maar beter geluisterd. Die jonge vriend heeft mij nog gewaarschuwd. En nu is het mijn schuld dat jij hier aan de rand van de ondergang zit, Joost. Je kunt beter je ontslag nemen en mij hier eenzaam laten verdrinken... als je me volgen kunt. Het zou niet baten, heer Olivier. Nee. Ik moet u wel volgen, met u goedvinden. Oh, straks staat het water door onze lippen. Mijn hele verleden passeert aan mijn geestes oog... En nu dacht ik, als we drijvend boven kunnen blijven... bereiken we vanzelf het gat in de zoldering... waardoor we binnen zijn gekomen. Kan je... Ik bedoel, kan je reddend zwemmen, jongens? Daar. Ocht... Onder ons! In de... Heer Olly aarzelde niet. Met een eilig uh, kreet beklom hij de ontredderde knie en trachtte met uitgestrekte armen de zoldering te bereiken. Maar die was te hoog. En toen hij de akelige zuignappen tastend op zich af zag komen, begreep hij dat zijn poging vergeefs was. Als u zo goed wilt zijn naar beneden te komen, dan kan ik me beter op het einde voorbereiden. Er is niemand die ons nu nog helpen kan. Geef hier het vat, het is niks enigjes. Ik heb die olie nodig, wammers. De anders zo vreedzame vatenvuller vond het zo vals dat zijn vat gestolen werd... dat hij tompoes driftig wegrukte van de kruiwagen. Het voertuigje viel om en verloor zijn ton die hobbelend naar beneden begon te rollen. De heuvel liep op die plaats tamelijk stijl omlaag... zodat het vat met toenemende snelheid voortbolderde in de richting van de rivier. Bij de oever bonkte het op een rots... en terwijl het houtwerk openbarstte vloeide de olie in het snelstromende water. De gevolgen waren niet direct te merken... en een eindje verderop bleven de pronen gestaag aan land klimmen... terwijl Dr. Sielknuiper zijn gesprek met Hokespas voortzette. Dit kan ontijdig doorgaan. Aqualutum en Terra zijn er genoeg, zoals je weet. Potjes Latijn. Aan jou om goed ingesproken echten te maken. We kunnen de streek overspoelen met fijne, gevormd denkende pronen... ...dikhuidig, ruggengraatloos, hoogklimmend. Denk je eens in aan een prachtige samenleving. De bestaande bevolking zal zo sterk verdund worden als water. Ah, wat is dat? Wat treft daar op het water? Olie! Olie op mijn pad! Ik arme oude man. Daar dacht ik toch werkelijk even dat u een oliebol ontdekt had... Maar wat hier drijft is zuiver plantaardig, waarde heer. Een weggeworpen voedingsmiddel. Heel gewoon in een welvaartsmaatschappij. Nee, als het nu aardolie was... Het is slaolie. Olielotenolie. olie. eigenaardige uit. Een ijveraar vol maniacale fobieën. Ik moet toegeven dat hij me geschokt heeft... met zijn onzedelijk gepraat over de hersenspoeling van erwten. Tjokkes... Ik kan mijn tijd beter besteden. De pronen bij geleiding vraagt steeds meer aandacht, want elke minuut komen er nieuwe bij. Hij keerde de rivier de rug toe om naar huis te gaan. En daardoor zag hij niet dat de komst van nieuwe pronen een onverwacht einde genomen had. Op het zien van de olieplas die hen tegemoet kwam, keerden de witte ventjes geschokken om en begonnen in paniek terug te zwemmen. Bij het aanbreken van de morgen kwam de dwerg Gor met een bezemde droomruïne uit. Het was zijn gewoonte om de pronen die s'nachts uit het ei gekomen waren, bij het ochtendkrieken in de rivier te vegen. Maar op deze dag heerste er een vreemde onrust onder de pronen, terwijl ze vol afkeerde landwind opsnoven. En toen ze in de rivier waren geveegd, zwommen ze in paniek de andere kant op, naar de zee toe. Vroeg nog afval, iets doen anders baas ik boven. Maar wat te doen? Jo, het loopt af met ons Joost. Het, wa het water is met tot de lippen gestegen. Mij ook. Als ik ja. zo vrij mag zijn, ja. wat me staande houdt, is huh? de zeeslang die zich om mijn knieën slingert. Oh. Proonen ga fout. Iets doen. Anders baart je boos. Oerpoel openmaken. Proonen tegenhouden. Goor draaide de sluisdeur open... en uit de opening in de rotswand waarop de ruïne stond... begon een krachtige waterstraal naar buiten te spuiten... tot grote schrik van de pronen. De landwind had hen reeds danig in verwarring gebracht... Door de akelige oliegeuren die hij over de rivier meevoerde. En nu deze onverwachte stroom het vluchten naar de zee belette, zwommen ze in wanorde alle kanten op. Hokus Pas dreef met zijn scheepje te midden van een grote plas slaolie stroomafwaarts. En vele pronen zwommen in paniek voor hem uit. Bij zal Riot, jullie gaan de verkeerde kant op! Heb ik je daarvoor op de wereld gezet? Heb ik je daarvoor echten meegegeven? Kom terug, olie op je pad. Ah, ik arme oude man. Nu loopt de oerpoel ook nog leeg. Heer Olly en Joost waren zich daarvan nog niet bewust. Door de armen van de octopus waren ze onder de oppervlakte van de poel getrokken. En ze dachten niet anders dan dat hun laatste ogenblik gekomen was. Wel merkten ze een wilde beweging in het nat... En ook ontging het hun niet dat de tentakels loslieten. Maar door ontzetting en ademnood bevangen... schonken ze daar weinig aandacht aan. Dit moet de maag van de walvis zijn. Wat een vreselijk einde voor een heer. Maar hij vergiste zich. Door de krachtige watervloed waren hij en Joost in de rivier gespoeld. En het was de buitenlucht die hij voelde. Gelukkig hadden ze allebei een grote drijfkracht. En daardoor slaagden zij erin weer wat op adem te komen. Waar, waar, waar, waar ben ik? Wat is er gebeurd? Ik vrees dat ik geen bescheid kan geven, heer Olivier. Daar, daar is onze boot. Als ik zo overmoedig mag zijn. Door de sterke stroom is ze losgeraakt. Ik stel voor aan boord te gaan. Pak mijn hand, heer Olivier. Ik help u over de reling. Oh, kom hier. Ja. Ik vrees dat deze dienst mij te zwaar wordt, heer Olivier. Ik ben niet zo jong meer als in de tijd bij de jeugdbeweging, wanneer u mij toestaat. En hoewel het bijhouden van Bommelstein niet gemakkelijk is... geef ik er persoonlijk toch de voorkeur aan. Oh, ik ook... Dit alles is heel vreselijk. Laten we gauw naar huis gaan, Joost. Ik hoor het zeemonster in de verte krijzen. En als we niet opschieten, vindt het ons weer. Het was geen zeemonster dat ze hoorden. Maar de oude Hokuspas, die tierend bezig was de dwerggoor te ontslaan. Zijn woede was te begrijpen. Want het oliehoudende water liep over het veld Proondril... nu de rivier buiten zijn oevers getreden was... door de leeglopende oerpoel en daardoor was zijn levenswerk vernietigd. Eigenaardig. De kleding plakt mij aan het lijf als ik mij verstouten mag. En de schrik is mij in de gal geslagen. Heel onprettig. Ja. Maar toch stemt het gebodene mij tot voldoening. Kijk, daar gaat dat akelige gebouw. Met die goedvinden, de olivier. Alles vergaat. Hier is niet veel meer over. Maar hoe zou het er in Rommeldamme uitzien? En op Bommelstein... Nu, het oude slot stond er nog en Tom Poes en Wammes Waggel waren op weg ernaartoe. Ze hadden een ruzie bijgelegd, maar toch was Wammes nog steeds ontstemd. Hij was dan ook bezig om te vertellen hoe vals hij alles vond, toen ze staande werden gehouden door assistentagent Perm. Jullie praten over oliestelen. Ik hoorde het heus wel. Praten over olie is trouwens verboden, omdat het aanstoot geeft aan de proense volksgroep. Kom maar mee naar het bureau. Dan kan de inspecteur het uitzoeken. Niks hoor, dat zou hij wel willen. Het is toch dus zeker mijn sla, olie. Pommel gaat me trouwens leven geven en de politie moet er buiten blijven. G ga jij maar alle alleen naar je bureau hoor. <tie> <tie> Wat <mo. tie> Die is goed hè. En hij heeft verdwenen. <tie> Hoe zou hij <die> dat doen? <tie> toch wel een enig iemand, vind je niet? <tie> Zo enig is hij niet. Ze zijn allemaal hetzelfde. Nadat heer Bommel en Joost de motorboot naar zijn lichtplaats hadden gebracht, reden ze vermoeid en nat, maar toch wel tevreden in de richting van Bommelstein. Zodoende kwamen ze langs het Dikkerdakpark, waar een groen waasje over de bomen het begin van de lente aankondigde. Wat is dat? Daar staat iemand te dansen, als je begrijpt wat ik bedoel. Stop eens even. Het is de burgemeester. De moeilijkheden zullen op het zenuwwater geslagen zijn met de commissie. Het is heel betreurenswaardig. Dag, uh, burgemeester. U bent zo vrolijk. Is daar een speciale reden voor? Maar zie je dat dan niet? Het park staat er nog helemaal. Het is niet opgegeten, zoals de raad besloten had. Uh, het leven is nog niet zo gek, Bommel. En van die proonse raadsleden, die bekwamen afhalen uit het rusthuis, zijn er trouwens nog maar twee over. Oh. Nog maar één. En die zal ook oplossen. Wacht maar. Nog maar één. Ze hebben maar een kort leven en het komt ervoor dat er geen nieuwe meer verschijnt. Zo is het. En ze zullen wel niet meer komen ook, want de hele ruïne is in elkaar gevallen... toen ik er met levensgevaar uitgespoeld ben. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Geen nieuwe pronen? Kwantiteit is beter dan kwaliteit. Er zijn meer medeklinkers dan klinkers in het alfabet. Ik vraag invoeling. Ik weet wat. Joost gaat voor vanavond een eenvoudige, doch voedzame maaltijd klaarmaken. Als u ook komt, kunnen we gezellig een beetje praten. Die Bob is een rare. Hij weet meer van die prone geschiedenis af. Maar ik dring niet op een verklaring aan. Want zijn maaltijden zijn goed. Dat kan gezegd worden. Mijn vriend en Wammeswaggel, leuk dat jullie me komen begroeten. Ik begrijp niet helemaal wat er allemaal gebeurd is, maar het is goed afgelopen. Nu ben ik erg moe. Wij ook. Oh. En wij weten wel wat er gebeurd is. Ja, dat zal wel. Maar Wammes moet een vat levertraan hebben. Oh. Want zonder zijn slaolie zou u hier niet staan. Ik begrijp er niets van. Die middag begaf Joost zich naar Grootgruts Kruidenierswinkel om inkopen voor de maaltijd te doen. Wat sjalotjes graag, en dan wat venkel, tijm en een vaatje levertraan. Levertraan? Ik wil me natuurlijk niet met uw kookkunst bemoeien, meneer Joost, maar ik vraag me toch af wat dat voor etentje wordt. Heel bijzonder, en er moet voor elk wat wils zijn, als ik zo parmantig mag wezen, een erezaak, meneer Grootgut. Doordat ik hier olivier heb mogen vergezellen op een van zijn heldentochten, ben ik een weinig ontregeld geraakt... Zonder slaolie zou ik thans ontslapen zijn en daarom zet ik er graag wat traan tegenover. Maar ik moet voort. Er zijn heel wat gasten uitgenodigd. Uh, dus u komt, meneer Zielknijper? Met alle genoegen. Oh. Het treft dat ik tijd heb, want er is maar één cliënt komen opdagen. Er is trouwens iets vreemds aan de hand, vrees ik na mijn ontmoeting met een zekere magisterpas. Uh... Ja, juist, oh. Hokuspas. Ja, ja, ja. Die heeft trouwens de vreugde in mijn weg een beetje bedoord. Och, och. Hij maakte hm. toespelingen op hersenspoeling. Och. Heel vervelend. Ja, kan ik me voorstellen. Maar uh, half acht beginnen we. Ik heet u allen welkom. Ook heer Zielknijper, die zoveel gedaan heeft voor de ontwikkeling van de prole. En de burgemeester natuurlijk, omdat hij er zo onder geleden heeft. Hier Dorknoper trouwens ook, maar die heeft er veel van geleerd. En professor Prillewitskowski, die heeft de sleutel gevonden van de knolrapen. De olie bedoel ik. Knap hoor. Even kijken. Oh ja, Tom Poes natuurlijk, die zo goed gebruik van die olie heeft gemaakt. En Wammes Wachel, die de grondstof heeft geleverd. En... Dan is het me een behoefte om Joost dank te zeggen. Hij heeft me met grote toewijding terzijde gestaan... terwijl hij het niet passend vond om hier aan te zitten. En dan ikzelf. Ik heb Hokus pas op heldhaftige wijze bestreden. Zonder hem te kunnen bestrijden. Ik bedoel, ik zou ten onder zijn gegaan als Tompoes niet zo bekwaam gebruik had gemaakt van de grondstoffen. Die uh, Mamswagel geleverd had nadat de professor had uitgevonden wat er in de rapen zat. Waardeloze uh, figuren die pronen? Gelukkig dat er geen nieuwe bij komen. Jeet. Want ze duren niet lang en ze lossen op zonder hun spoor na te laten. Ja. En mijn park staat er nog. Nou, daar gaat het toch maar om. Het waren de beste cliënten die ik ooit gehad heb. Mm. Maar ik pas voor wassen van het brein. En daarom is het misschien wel goed dat het zo is afgelopen. De heer Bommel heeft de ambtelijke taal net op tijd gered. Ja. Dat mag best eens gezegd worden. Oh, Proost! Ik stel voor om op de drinkers te klinken. Uh, om op de klinkers te drinken. <laughs> Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Uh... Bommel, met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie Chris Baeyema. Editing Christian de Roo. Pfft. Voor alle informatie en podcasting, hoorspelbommel.nl Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting Het Toon Auteursrecht. Pfft.